TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook robert op zaterdag. In Nederland op vakantie. Heb je dan wel een reisverzekering nodig? En ga je toch de grens over? Zijn medische kosten dan gedekt? Als het over vakantie gaat, zitten we vol vragen. Met de ANWB doorlopende reisverzekering helpen we daarbij. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En leden krijgen het eerste jaar extra korting. Tot wel 20%. Fijne vakantie. Kijk op anwb.nl slash reisverzekering. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort.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 En Bruins kwam uit het amusementorkest de Stroemhoeks. Ook zat hij bij het trio de Rijo's. En de eerste zanger van die duo onbekend was niet Jack Bruins, maar Jan Tempelaars uit Oosterhout. Nou, hij was ook de zanger toen Rode Roos op Witte Zijde in de top 40 stond. Hij maakte samen met Ricky Verkooyen minstens twee LP's. En niet veel later overleed Jan Tempelaars aan een hartstilstand tijdens een optreden in Kaatsheuvel. U wordt je nu het duo onbekend met Ik Zag Je voor de Eerste Keer. Zag je voor de eerste keer? Ik weet nog eens wanneer. Je keek me zo vol aan. Je bent toen meegegaan. We bleven samen bij elkaar. Gelukkig jaar na jaar. Gevreesd en de kregen wij. Je stond steeds aan mijn zij. We gingen Samen door het leven zijn, elk kan de kral En samen alles wat het leven gaf. Door altijd daar en terug te denken, zal ik je steeds.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 Het leven deelt het samen, alles wat het leven bepaalt. Door altijd daar aan terug te denken, zal ik je steeds mijn liefde schenken omdat ik van je hou. Daarom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 Karamba, een whisky, karamba, karamba, een bier, Vervloed, sacramento, Ik zoek bij je dan plezier. Hey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 Caramba, carafo en bier. Wel bloedzak, ram en tolol. Ik zoek mij de Laten we het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 als we de lockdown, de intelligente lockdown, zoals die zo mooi heette, aanpassen, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat we in één keer allemaal weer besmet raken. Zie je Zandvoort, zometeen Griet en Wim, maar eerst Clara en Joe met twee witte rozen. Twee.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 Zijn tijd van het jaar is dan voorbij En we zijn in het donkere jaar getreid. Maar het is dan nog gezellig in huis En we zitten dan nog vaak in huis Maar het is dan nog gezellig in huis En we zitten dan nog heel vaak in huis De herfst is een tijd met veel regen en wind. Bij slecht weer ben je thuis geworden. Dan buigen de bomen uit eerbied voor geweld. En je hebt het laten pakken voor je honderd heb geteld. Als de zomer voorbij is, komt de herfst. Met zijn vele kalte daden. De warme tijd van het jaar in. En we zijn in het donkere jarige tijd Deze tijd heet als een mooie kant met zijn regenboog aan kleuren. Als de zon weer straalt met de weinig kracht. Op de aflevallen bladeren met de boterbeur een kracht. Als de zon weer voorbij is, komt de her met zijn wilde al de dagen. Maar ja van dan voorbij En we zijn hier net op een jaar getijd. Maar het is dan toch dezelfde in huis En we zitten dan nog vaak in huis Maar het is dan toch dezelfde in huis En we zitten dan nog weer vaak in huis En we zitten dan nog vaak in huis, maar dit dat nog gezellig in huis? En we zitten dan nog veel vaak in huis. Kus met nog ingma vandaag. Je gaat, Kus me nog eenmaal voor jij me verlaat. Laat ons vergeten wat tussen ons heeft bestaan en ons vrienden uit de gaan.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 waar vollast gesmeden als de blanke worst vergaart als je vol door brokot nekken en je oog zo brander geworden als je al je lievelingen wreed boven de kades ziet voor je voor het je in je landje achter als je opstond langs de kade naar de mysterieuze zee en de mensen aan de hoever allen lachen vuilen mee. Als je het slanke ranke puntje van de bessere toren ziet, voel je voor het eerst je in je lijntje achterlicht. Als de kolonialen zingen met een zenuwsporgel uit. Het vaderland gaat nooit verloren, nou overheid, de haven uit. Als je naast je de officieren strillen en verblijken ziet. Voel je ook zoveel hoeveel je in je landje achterliep. Als je aankomt in IJmuiden en de boot ligt eventueel. Als de Hofmeester komt vragen of je nog wat zenden wil. Als je even later langzaam kut verdwijnen ziet. Voel je mattelen en zaren wat je je Holland achter liet. Als de vuurturen nog de wachtjes uit boven boven het grijs en En de lijnen dan verwagen van het mooie blonde duin. Al je in de verte moederdrawe ogen ziet. voel je eindelijk heerlijk vuilen wat je in je Holland Hoor de muziek van Willy Derby met als het trots wordt losgesmeten. Of komen ze uit de Jantjes uit 1922. En daarvoor hoor u voortak met Kus me nog eenmaal. maal. Zie je antwoord. coronatijd, anderhalve meter afstand. Het is een beetje een vervelende economisch slechte tijd. En ja, we moeten eigenlijk allemaal binnen blijven. Natuurlijk tenzij we boodschappen moeten doen. Of als we moeten werken, dan mogen we gelukkig gewoon nog naar buiten...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 In zijn kamer voor de ramen. Toen de ware juist voorbij kwam en toen zei hij bliksem snel. Nou, nou, nou, nee, maar nou moet je toch eens kijken. Wie zou er nou niet bezwijken voor zo'n schatje, oh wat een schatje. Als ik daar eens betrouwen kon, ja, dan zou ik het heus wel weten. Gaf geen tijd meer om te eten, zou haar kussen. En ik zou haar kussen dan heb ik jou. Inderdaad, is hij gaan trouwen met diezelfde leuke meid. Met een hele dolle bruiloft, vol van pret en vrolijkheid. Toen het het huis kwam en de ambtenaar het woord nam.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 De postbode uit de Jansteen Zei tot zijn vrouw Luister een Daar ginds in het buitenland Is het niet pluis Ik blijf deze vakantie maar thuis Dat Zwitserse reisje Komt later wel meisje Je zit daar toch maar op zo'n rot Als ik een en ander In het tuintje verander Dan zingen we strakjes vol trots We gaan van een jaar niet naar Zwitser. Mederwijs voor een privé, we gaan alle jaren naar Zwitserland. Oh, die oh, oh, die oh, oh, oh, oh, oh, geplant oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, later toen werd door de buurt, Werft zijn tuin, spottend bevluurd Hij zat in een kniebroekje op een bergstand Een Zwitserse kaas in zijn hand En Moe had haar rokken verkeerd aangetrokken En lag op haar rug in het dal Naar boven te wuiven en berglug te snuiven En vorst klonk hun stemmen geschouw We gaan van het jaar niet naar Zwitserland Een dank een en dank edelwijs voor een privé. We gaan van het jaar niet naar Zwitserland.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 Land. Holy joh, holy yeah. Ik heb in mijn tuintje een plan Met edelwees voor een privé We gaan al het jaar in naar Zwitserland Holy joh, holy jay yeah. Ik heb in mijn tuintje een werkgeplant En ik jodel van lang.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 Ik heb nog een paar stukken muziek te gaan. En dan uh, kunt u de herhaling beluisteren aan zaterdag tussen 1 en 2. En uiteraard volgende week dinsdag ben ik er weer met de reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Alleen maar mooie oud-Hollondstalige muziek. Zometeen nog Tom Manders als Doris met de... Wie heeft er weer het laatste woord? Feyenoord. Ja, sorry. Helaas uh, heeft die de GE gemaakt met Ajax. Heb ik in ieder geval niet kunnen vinden. Maar eerst die Louis dames met De Jantjes...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 Ze maken al de meisjes gek, alleen voor tijd verdraaid. Ze hebben allemaal hetzelfde, het vele, dus moet die ander laat. En hoe meer ik het bekijk, mijn moeder had gelijk. Wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren. Je stijlt erin tot bij je oren. Wordt nooit verliefd. Wat ik zeg is waar, als je verliefd wordt dan ben je dit je gaan. Oh, doodidol, doodol, doodol, nee. Mijn moeder zei een man, houdt eerst een meisje aan de praat.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 Als je verliefd wordt, dan ben je dus te cigaar. Nou allemaal mee. Wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren. Je schuilt erin, tot alle bij je oren. Wordt nooit verliefd, maar wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je te dus niet Reken maar.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 Uit zestigduizend kelen klinkt een opgeluchte zucht Wie, wie, wie Wie heeft er weer het laatste woord? voor? Noord. Wie heeft er weer een kool gescoord? Vijjenoord Het ziet wel eens mee Het ziet wel eens tegen Niet altijd zon Al wel eens regen Maar wie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 Als de scheidsrechter niet deugt, ja dan begint pas goed de vreugd, want dan wordt er met 60.000 longen het grote strijdlied geheven. De man die laat zo wat het leven met hand in hand, wordt die van het veld gezongen. De tribune zakt zo wak in elkaar, maar niemand luistert naar zijn een fluit, eens gezien staat dan alles. Opeens van zessen klaar En zestigduizend delen Die schreven het vrolijk uit Wie, wie, wie Wie heeft er weer Het laatste woord Feyenoord nooit. Wie heeft er weer Een gestoord? gescoord nooit. Het zit wel eens mee Het zit wel eens tegen Niet altijd som Oh, wel is regen, maar wie heeft er weer het laatste woord? Jij Wie heeft er weer het laatste woord? Vrijen Oort, Jij nooit, Wie heeft er weer een dol woord? Jij Het ziet wel eens mee, het ziet wel eens tegen. Niet altijd zo. Op mijn leven, maar wie heeft er weer het laatste woord? Vijleloos. Vijleloos. We leven de tijd van de leer. Wat zand voert, dat zand voert.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 In de kromme Elleboogstraat is een vreselijk lawaai, omdat Jansen met zijn jeep vandaag van de stal mot Het is een herrie en een gewalmend gedraai. Non-stop knalprogramma van een oude knalpot. Jansen zelf als de bezitter, staat de slinger in de stank staat de stappelen, maar Lauw nou, zuchtig geeft een jeepie. Buurman Neles zegt, ik gooi een scheutje jaaien in de tank Hoe bestaat het, zou je zeggen, maar toen liep hij. Neles zegt, dat is mijn collega, net zo'n drankwagen als ik Paard zegt, ja dat doe ik ook, als ik ooit te lang bor Vader Amerikaans van het liepen is het proto autotype En hij pulkt een meter kaal vanuit zijn hangslok Met hier rood, geluid, tucht dan het fellend draadje uit u diep, daar heb je de jip, daar heb je de jip, van Janssen. U diep, daar heb je de jip, daar heb je de jip, van Janssen. Hij gaat met moeder en zijn zeven spuiten naar buiten. Ze gaan niet met de stille ter naar Achterhoek of Hillegom. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.